11 uur, Kees Groot, met het NOS Journaal. Minister Plasterk ontkent dat hij de Tweede Kamer verkeerd heeft geïnformeerd over de inlichtingendiensten. Volgens hem heeft hij in een debat op 6 november alleen gespeculeerd over de mogelijke betrokkenheid van de Amerikaanse NSE bij het verzamelen van communicatieinformatie in Nederland. Dat is volgens hem iets anders dan verkeerd informeren. Plasterk bood wel excuses aan voor zijn uitlatingen. Het spijt hem dat hij iets heeft verklaard dat achteraf onjuist was. Dat was zeer onverstandig, een verkeerde keuze, zei Plasterk. Het debat in de Tweede Kamer is nog bezig. Bij het vliegtuigongeluk van vandaag in Algerije... zijn minder mensen omgekomen dan eerder werd gedacht. De autoriteiten gingen aanvankelijk uit van 103 doden, maar het zijn er 77... Het transportvliegtuig had net voor de crash een tussenlanding gemaakt... en toen zijn meer dan twintig mensen van boord gegaan. Daar was geen rekening mee gehouden. Van de mensen die nog het laatste stuk meevlogen... heeft één passagier het ongeluk overleefd. Het is nog niet bekend waardoor het vliegtuig is neergestort... maar mogelijk is het slechte weer de oorzaak. Het onderzoek naar de doodsoorzaak... van oud-minister van Volksgezondheid Els Borst is nog steeds bezig...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 Op dit moment wachten negen gevangenen in Washington... op de uitvoering van hun doodvonnis. Vorig jaar september is voor het laatste gevangene geëxecuteerd. Hij kreeg een dodelijke injectie voor de moord op een vrouw. Het weer, de regen, trekt langzaam weg en het wordt vannacht ongeveer 2 graden. Morgenochtend wat zon, maar tegen de avond weer regen en veel wind. Aan de kust kans op storm. Donderdag en vrijdag wordt het wat rustiger. Tot zover het NOS Journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB. De A4 Delft richting Amsterdam staat tussen Leidsendam en Dorp twee kilometer door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Vakantie? Maar dan wel op jouw manier? Echt tussen lokalen zijn en andere cultuur leren kennen.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 En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het Vier Graden. Binnen zit Mieke van der Wey. Had u de bijnaam van de in het nauw gebrachte ministers al gehoord? Die van Plasterk en Hennis Plaschaart? De Plassers. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Natuurlijk volgen we het debat in de Tweede Kamer. Hoe brengt Ronald Plasterk het er vanaf en zijn collega? Wim Voormans, hoogleraar staatsrecht, kijkt mee met Wilma Borgman. En journalist Remco Andersen is afgereisd naar Homs. Wat treft hij daaraan? Ik spreek hem zo. En voor het eerst heeft de FBI in New York... en de politie in Italië hebben die samengewerkt... in hun strijd tegen de maffia. 26 leden zijn opgepakt. En overmorgen... Morgen begint de Euthanasie Week. Dan houdt Susanne van der Vathorst haar oratie... als bijzonder hoogleraar kwaliteit van de laatste levensfase en van sterven. Ik ga haar vragen wat er nog te wensen valt aan wetgeving. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 11 februari. Het sleutelwoord voor deze dag is vertrouwen. Heeft de Tweede Kamer nog vertrouwen in minister Plasterk van Binnenlandse Zaken? Nu blijkt dat hij de Kamer niet heeft verteld... over de gegevensverzameling van de inlichtingendiensten. De oppositie heeft dat in ieder geval niet. We hebben een minister die het staatsgeheim misbruikt... om zijn eigen falen te verbergen. Ijdelheid der ijdelheden. Toen minister, de minister van Binnenlandse Zaken nog niet wist hoe het zat... sprak hij. Toen hij wel wist hoe het zat, zweeg hij. Zijn eigen partij, de PvdA, blijft hem steunen. Maar ook daar beseft men dat hun minister in de fout is gegaan. Wat de minister niet had moeten doen, is iets als een feit presenteren... terwijl het geen feit was. Aan Plasterek dus de taak om het vertrouwen terug te winnen. De beste manier die hij kon verzinnen was ruiterlijk zijn fout toegeven. Bij een zaak als dit had ik me moeten beperken... tot wat ik met zekerheid kon zeggen. Dat is wat u van mij mag verwachten. En ik bied u dan ook hiervoor mijn excuus aan. Of de minister het geschonden vertrouwen kan herstellen... horen we later deze uitzending van onder andere Wilma Borgman. De bewoners van Zuid-Engeland zijn het vertrouwen in de gekozen regering al volledig kwijt. Al dagen wordt de kust en het binnenland geteisterd door hevige regenval. De rivier de Theems is inmiddels overstroomd. Het wordt steeds duidelijker dat de kustbewaking en de rivierbescherming hopeloos hebben gefaald... De bezoekende politici kregen dan ook de wind van voren. Ik vraag je wat we moeten doen... om je te vertellen dat we hier de armee nodig hebben. En hier is het de premier die onder vuur ligt. Zijn regering heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen, zeggen de inwoners. Cameron probeert het volk weer achter zich te krijgen door op te roepen tot eenheid. Maar dat kost tijd en de regen houdt aan. De patiënten van neuroloog Ernst Janssen-Steur vertrouwden erop... dat hun arts wist wat hij deed, dat hij het beste met ze voor had. Maar de medicijnverslaafde arts stelde keer op keer... foute diagnoses met grote gevolgen. Eén van zijn patiënten pleegde zelfmoord... omdat ze volgens hem leed aan een ongeneeslijke ziekte. Daarvoor kreeg hij drie jaar cel van de rechter. Door de manier waarop hij zijn patiënten heeft behandeld... door onjuiste diagnoses te stellen... heeft hij de grote kans voor lief genomen dat er schade zou ontstaan. En dat is ook opzet. Bij de slachtoffers en nabestaanden zorgde die uitspraak voor hernieuwd vertrouwen in de rechtsstaat. Hun verwachtingen waren laag, de uitkomst overtrof die ruimschoots. We waren al bijna blij als hij misschien nog, uh, nog een jaartje papier moest prikken. Ja. Maar goed, een jaar hadden we, met een jaar waren we al tevreden geweest. En nu is het gewoon drie jaar. Ja. De advocaat van de arts snapt de redenering van de rechtbank niet. Een arts die de cel ingaat voor verkeerde diagnoses... Dat is een gevaarlijk precedent. Eerlijk gezegd vind ik het ook een onmenselijke ontwikkeling... dat een medisch specialist verantwoordelijk wordt gehouden... van een zelfdoding van een patiënt. En uh, ja, dat onderdeel dat had ik niet zien aankomen. De kans wordt dus groter dat de advocaat in hoger beroep gaat. En daar heeft hij twee weken de tijd voor. En tot slot konden we er de afgelopen dagen op vertrouwen... dat als er geschaadst werd, wij in Nederland iets konden vieren. Voor het eerst op deze spelen pakte Nederland vandaag eens geen gouden medaille in het snelschaatsen. Maar hoezeer de Belgen het misschien ook anders zouden willen zien... dat vertrouwen werd vandaag niet beschaamd. En Margot Boer, mag hopen, Margot Boer, pakt die ook een plak. Sangwali, en 786 ja, Boer gaat naar brot. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, Martijn, wat staat er in de krant vanmorgen? Nou, best veel eigenlijk. Het gaat onder meer over de Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars en banken. Want die houden zich niet aan de internationale richtlijnen over mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden. Ze blijven gewoon beleggen in Israëlische bedrijven die hun geld verdienen in bezet gebied. Dat zegt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling in Trouw. Politiemensen voelen zich niet veilig tijdens hun werk in de probleemwijken. Ze staan onder grote druk en raken afgestompt. En daardoor beoordelen ze situaties verkeerd. Ze denken sneller, de dader zal wel weer een Marokkaan zijn geweest. Dat zegt Artie Ramsoudi de Graaf, die morgen op het onderwerp hoopt te promoveren. Agenten moeten beter worden voorbereid op het werken in de zegt ze in Spits. Wie weet kleurt het erepodium vandaag bij de duizend meter weer volledig oranje, schrijft de, de, de Volkskrant. Daardoor volgt meteen een wat rare vraag. Hoe schadelijk is het eigenlijk voor de sport als één land zo enorm dominant is op een Olympisch onderdeel? Nou, best schadelijk, dat zegt de Belgische bondscoach Bart Veldkamp. Nederland pompt zoveel geld in het schaatsen... dat het een kwestie van tijd was voordat de Nederlanders alles zouden winnen. Ja, dat stimuleert andere landen nou niet echt om ook te gaan investeren in het schaatsen. Metro heeft het over de protestzone in Rusland. Wie tijdens de Olympische Spelen wil protesteren... mag dat doen in het dorp Gosta... 12 kilometer van het Olympische Park. De verslaggever van Metro kon de protestzone bijna niet vinden. En dat is ook niet zo gek, want die wordt bijna niet gebruikt. Volgens een agent zijn er sinds het begin van de Spelen... 10 demonstranten geweest. De meeste gaan toch gewoon naar Moskou. D66 heeft de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen... op een laag pitje gezet na de plotselinge dood van Els Borst. Dat meldt de Telegraaf. Pia Dijkstra en Alexander Pechtold zeggen in de krant... dat de oud-minister hen nog geregeld advies gaf... En Metro meldt morgen wat de populairste maand is om uit elkaar te gaan. Enig idee, Mieke? Uh, nou, ik dacht misschien november. Omdat mensen dan geen zin meer hebben om nog eens een keer zo'n opgeprikte kerst uh, samen te vieren. Ja, dat je, nee, ze doen het juist andersom. Heel veel mensen gaan in januari uit elkaar. Oh. Uh, de afgelopen maand waren er dagelijks tientallen telefoontjes bij dienstverlener DAS. Uh, van mensen die toch maar een punt achter hun huwelijk willen zetten. Maar het is niet zo gekke gedachte van jou, want heel veel mensen denken dan... Juist, laten we toch nog even wachten tot de feestdagen. Misschien wordt het dan nog leuk. Maar dan wordt het niet meer leuk. Maar dan wordt het eigenlijk toch niet meer leuk. En dan komen mensen erachter dat ze toch op elkaar uitgekeken zijn. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Iemand die zegt, ik wacht op jou. loof me maar niets en zeker geen eeuwige trouw. En ik ben niet op zoek naar iemand die zegt wat ik moet doen. Van dus de zoveelste mening heb ik meer dan genoeg. Niet naar iemand die me vraagt of het allemaal wel gaat.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 We rijden. Iemand die me op komt halen was dit van, uh, van Dickhout. En als u denkt, Hé, wat klinkt dat lekker... dan moet u morgen in ieder geval luisteren naar het oog. Want dan uh, komen ze optreden live. Ja, wij gaan naar Den Haag. Wilma Borgman volgt al vanaf half vijf vanmiddag het debat in Den Haag... over de 1,8 miljoen onderschepte telefoongegevens... waarbij vooral minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk onder vuur ligt. kan nu niet ontgaan zijn. Ja, dag Wilma. Het zou een zwaar debat worden. De positie van de minister zou op het spel staan. Hoe doet hij het? Nou, in het debat, Mieke, dat net uh, geschorst is tot uh, kwart voor twaalf... heeft Plasterk zich vanavond zeer dienstbaar opgesteld. Uh, je hoorde net zijn excuses. Nou, dat, dat heeft hij niet één keer keer gezegd dat hij het verkeerd heeft gedaan, maar volgens mij, ik heb het niet precies geteld, maar wel honderd keer. Oh. Ik heb gespeculeerd, zeer onverstandig geweest, had ik niet moeten doen, het was beter geweest als ik dat niet had gedaan, en alle variaties daarop zegt hij steeds maar. Um, dus ruitelijke excuses, en tja, die oppositie die uh, heel kritisch aan dit debat is begonnen, is niet helemaal tevreden gesteld met de antwoorden die Plastek heeft gegeven, maar die slaagt er op zijn beurt ook niet in om een vuist te maken, en om een gecoördineerde actie te ondernemen die Plastek van zijn stuk brengt. Dat wil zeggen, in het debat van vanavond. Ik begreep dat er nu um, in de schorsing van het debat een overleg is uh, in de buurt van de Kamer van Sibrand Buma van het CDA. En misschien komt daar dan wel zo'n gecoördineerde actie uit voort bij het vervolg van het debat straks om kwart voor twaalf. Ja, volgens mij is daar Wilco Boom. Misschien is het wel aardig om even aan hem te vragen hoe de stemming daar is. Nou ja, van stemming is weinig te merken, want ze zitten achter de bekende deur. Maar er wordt dus inderdaad overlegd over hoe ze gezamenlijk kunnen optrekken tegen minister Plasterk. Een aantal oppositiepartijen is echt wel een beetje klaar mee. Ja, en het is de vraag of ze het daar eens over worden. Je merkt toch wel nuances tussen die oppositiepartijen. Bijvoorbeeld de SP en ook D66 die gingen er wel erg hard in. SGP was weer wat gematigder. Dus ja, en ze hebben nog een half uur. Het zal nog wel een half uur duren voordat het duidelijk is... of ze met een gemeenschappelijk standpunt komen... en met een gemeenschappelijke motie van wantrouwen tegen Plasterk. O, dat moeten we dus ook nog afwachten. Ik ga even terug naar, naar Wilma. Als ik, als ik jou zo beluister... Dan, dan, dan lijkt het een beetje met de sisser af te lopen. Als tenminste niet die oppositie één vuist maakte en alsnog komt met een motie. Dat moet wel blijken, Mieke, hè, want de kritiek was stevig. Het ging bijvoorbeeld over het verkeerd informeren van de Tweede Kamer. Dat was een van de hoofdkritiekpunten van de Tweede Kamer. Nou ja, daarvan heeft Plastek gezegd, hè, om nog even uh, duidelijk te maken... waar het allemaal ook alweer over ging, die 1,8 miljoen communicatiegegevens. Uh, Plastek heeft uh, bij Nieuwsuur eind oktober vorig jaar gezegd... het zijn de Amerikanen die die gegevens hebben verzameld. Uh, maar vorige week kwam er ineens een kort brief waarin stond nee, het zijn toch onze eigen diensten geweest. Uh, dat staat haaks op elkaar, die twee mededelingen vond... in ieder geval de oppositie in de Tweede Kamer. Um, de Tweede Kamer was dus niet goed geïnformeerd, een politieke doodzonde. Nou, dat was dus uh, de vraag hoe Plastic daarop zou reageren. En vanavond heeft hij gezegd... ik heb de Kamer helemaal niet uh, verkeerd geïnformeerd. Hij schetste de context, nam ons mee na een paar maanden geleden... weet je nog, toen de kranten vol stonden... Um, over de afluisterpraktijken van de Amerikanen... ze luisterden Angela Merkel af en zelfs de paus... En toen kwamen de berichten over die 1,8 miljoen afgeluisterde Nederlanders... En dat verhaal heeft hij willen weerspreken, zegt Plasterk. Hij heeft willen duidelijk maken dat de Nederlandse geheime diensten... niet betrokken zijn bij het afluisteren van Nederlandse telefoongesprekken. Um, dat niet, maar jammer genoeg wist hij op dat moment niet precies hoe het wel zat. Hij heeft gespeculeerd in, bij de televisie over een mogelijke herkomst... van die 1,8 miljoen gegevens. En dat had hij niet moeten doen. En precies daarvoor bood, bood Plasterk dus een excuus aan. Ja. ja, maar op het moment dat hij wel wist hoe het zat heeft hij het nog niet aan de Kamer gemeld. Nee. Hè? Want dat hoorden we ook net. Van net hij, hij, hij zegt wat als hij het niet weet. Hè? Ik weet niet ja, het... Hij sprak toen hij had moeten zwijgen, Precies, bedoel, ja, Je zegt oppositie. En toen hij ja. had moeten praten, praten hield hij ja. zijn mond. Uh, dat was dat wel klopt. een mooie one-liner. Dat was een mooie one-liner. Ik heb hem meer dan eens gehoord. Dus er waren verschillende fracties die die hadden bedacht. <laughs> ja, ja. Maar toch kregen ze niet echt vat op de minister. Want daar, uh, de vraag was op 22 november... was hij samen met minister Hennis bijgepraat... door de diensten over hoe het daadwerkelijk in elkaar zat. Heeft dat vervolgens niet aan de Tweede Kamer gemeld. Want, zei Plastek, dat konden we niet doen... omdat er niet wordt gepraat over de werkwijze... over de modus operandi van de geheime diensten. Hij wist precies hoe het zat, minister Hennis wist precies hoe het zat... maar ze konden er niks over zeggen. Want als toen de ministers aan de Kamer hadden gemeld... dat er eh, 1,8 miljoen communicatiegegevens waren vastgelegd... vanuit Somalië of vanuit Afghanistan... dan had hij inzicht gegeven in de manier waarop de geheime diensten werkten. En de regel is nou eenmaal dat dat niet mag, want daarmee wordt het belang van de staat geschaad En dus heeft hij samen met minister Hennis van Defensie besloten om dat niet te doen. En daar konden de Kamerleden het mee doen, um, maar ze doen het daar niet mee, want dat overleg dat nu gaande is gaat onder meer over de vraag, zijn er niet nog andere mogelijkheden waarop de Tweede Kamer wel degelijk wel geïnformeerd had kunnen worden? Bijvoorbeeld in een vertrouwelijk overleg uh, zegt bijvoorbeeld de Christine Naplastek heeft volgehouden dat dat niet kan en een van de vragen is die straks beantwoord moet worden komt de Kamer met een voorstel om dat uh, vertrouwelijk te informeren... op een andere manier mogelijk te maken. Ja, wat is de rol van uh, Hennis eigenlijk in het geheel? Nou ja, GroenLinks wilde haar erbij, omdat uh, haar uitlatingen van vorige week... toen dat uh, korte briefje naar de Kamer was gestuurd, nogal vragen uh, opriepen. Want zij zei toen, ja, ik heb niet voor de verwarring gezorgd. Uh, waren het de Amerikanen of waren het onze eigen diensten? Uh, ik wist vanaf het begin hoe het zat. Uh, dat, dat was dus nogal onduidelijk, maar... Ik heb hem uh, nog afgeraden om te gaan. Ja, ja, dat bleek vanavond inderdaad. Erg veel vragen van de Kamer kregen ze verder niet. Sterker nog, uh, Plastek, haar positie is echt alleen maar verstevend... omdat Plastek inderdaad heeft gezegd... Hennis heeft hem tot twee keer toe geadviseerd... om zijn mond te houden over de geheime diensten. Um, en dat riep natuurlijk in de Kamer weer vragen op... bijvoorbeeld van Madeleine van Torenburg van het CDA. Want die wilde weten waarom Plastek dat advies van zijn collega... niet heeft gevolgd. Kan de minister dan uitleggen waarom hij dan in vredesnaam... toch in nieuwsuur gaat zitten? Omdat er het beeld was aan twee kanten. Aan de ene kant bij Nederlandse burgers de zorg van er wordt hier, wij worden in onze grondrechten geschonden. Want je hebt het recht op privacy en er wordt zomaar links en rechts afgeluisterd of geregistreerd met wie ik bel. En aan de andere kant de reputatie van de ANVd. En laat ik eraan toevoegen, het is cruciaal dat onze ANVd dat mensen niet denken dat hij dat allerlei dingen tegen de wet zit te doen. Want de AIVD is ook voor zijn werk natuurlijk afhankelijk van de goodwill van mensen in het land. Meneer Bosma. Ja, ja, dus eerst zat de minister bij Pauw en Witteman niet stellig te zijn. Toen ging hij niet stellig zitten te doen bij Nieuwsuur. Hij gaf ook een niet stellig interview aan het AD. Hij heeft het niet stellig gezegd uh, tegen het RTL Nieuws. Hij is ook niet stellig geweest in het Kamerdebat... Uh, maar als de minister niet stellig is geweest, waarom biedt hij dan zijn excuses aan? Voorzitter, ik bied mijn excuses aan omdat ik vind dat je niet moet speculeren... en dat u van mij mag verwachten dat als ik u zeg... we hebben een reden om te denken dat dit het geval is, dat het dan ook zo is... en als ik niet zeker weet dat het het geval is, dat ik dan niet anders zeg... dan we weten het nog niet, we zijn het aan het uitzoeken... en u hoort van ons zodra het vaststaat. En dat, nogmaals, was een onverstandig oordeel... en daar heb ik u mijn excuses voor gemaakt. Meneer Van Hoek. Ja, voorzitter. We debatteren met uh, twee ministers... die verantwoordelijk zijn respectievelijk voor de MIVD en de AIVD. Een van die twee ministers gaat op 22 oktober bij Paul Witteman zitten. Dan zegt de ander tegen hem, dat zou ik niet doen. Vervolgens gaat hij op 30 oktober bij Nieuwsuur zitten. Twee dagen later komen ze elkaar tegen. En dan zegt diezelfde minister, zie je wel, ik heb je nog zo gewaarschuwd. Zo zou het ongeveer gegaan kunnen zijn. De minister... Voorzitter, op zichzelf uh, gaan we niet per uh, media uh, moment te raden bij collega's. Dus, uh, en verder is, is de, de weergave van de heer Van Ooyen is juist. Dus nogmaals, dat de collega mij heeft laten weten is de algemeenheid. Ja, zou ik zeggen, hoe minder je praat over de diensten, hoe beter. Maar nogmaals, ik bevond me ook wel in het oog van de storm. Want het was, elke dag ging de kranten helemaal los. Het is geen excuus om dat te doen. Maar dat was wel de situatie waarin ik uh, heb gedacht, ja, ik moet er toch voor gaan staan. Hoe het, hoe het helemaal precies zat, uh, wist hij toen nog niet. Maar hij wist wel dat de AIVD en de MIVD geen dingen doen... geen dingen deden die niet mogen van de wet. En dat wilde hij toch maar even duidelijk maken... om de zorgen van Nederlanders weg te nemen. Ja. Ik ga even naar Wim uh, Voermans. Dag, meneer Voormans. Goedenavond. Ja, u bent ook in Den Haag. Hè? U bent hoogleraar staats- en bestuursrecht uh, in Leiden. En u was ook lid van de commissie uh, Dessens. Hè? U hebt zich dus, uh, uitermate in verdiept op welke vragen... die u zich vooraf had gesteld, heeft u antwoord gekregen... Op wel een aantal vragen. Um, in ieder geval uh, op dat uh, informeren van de Kamer. Um, wij hebben uh, met die commissie ook uh, geanalyseerd... de commissie destijds heeft geanalyseerd... dat er een kwetsbaarheid zit in tijden van uh, grote druk in uh, het contact... Eén op één uh, tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de AIVD. Uh, dat, dat wordt niet ambtelijk voorbereid. En uh, nou, er kan snel een bedrijfsongeluk gebeuren. Dat heeft zich nu uh, uh, waarschijnlijk ook afgespeeld. Uh, het nieuws, uh, dat hebben we in het debat kunnen horen, uh, van het afluisteren van... Nederlandse telefoontjes in Nederland... vermeendelijk door misschien onze geheime dienst. Uh, ja, dat, dat uh, werd op korte tijd... Uh, moest dat uh, worden nagezocht, uh, bevestigd... En waarbij er wat weinig ruimte overbleef... om ja, alternatieve verklaringen te vinden. Daar heeft de minister een excuus voor aangeboden. Ja. Het tweede punt, wat wel heel erg interessant is... Uh, het rapport kwam uh, in het debat zelf nog even aan de orde... Uh, dat is het uh, termineer... rapport van die commissie Dessens. Ja. En ja, misschien moeten we nog heel even in één zin zeggen wat die commissie Dessens ook weer deed. Want dat zijn we een beetje vergeten misschien. Ja. Nou, die commissie dessins heeft de, de wet uh, waaronder beide de inlichting en veiligheidsdiensten vallen, de militairen en de burgerlijke, de AIVD, uh, geëvalueerd. Die wet is van 2002 en we hebben gekeken van, goh, uh, uh, met de kennis van nu, uh, nou, waar schort het aan in die wet? en uh, wat, wat zou er beter kunnen? Ja, en u zegt dat het debat heeft ook wel zaken blootgelegd die die commissie al had gesignaleerd. Ja, ik noem nu al het eerste ja. punt. Het ja. tweede punt is, dat, dat kwam aan het einde van de eerste termijn aan de orde. Uh, er werd even geïnterrumpeerd en er werd gezegd van... ja, maar luister eens, uh, de, de minister hebben ervoor gekozen om de Kamer niet te informeren, omdat de werkwijze van de diensten dan zou worden ontbloot. Dus 22 november waren ze zover dat ze wisten: van goh, we gaan. We weten dat dat anders zit, ja. dat wij de metadata hebben vergaard, maar daar gaan we niks over zeggen, want we willen de werkwijze niet ontblooten. En nou ja, dan zijn er al verschillende scenario's waarop je de Kamer toch zou hebben kunnen informeren. Uh, via de Commissie Inlichting en Veiligheidsdiensten. Dat is commissie stiekem. Uh, daar kan je dus dan niks over zeggen. Ook vanavond in het debat niet. Maar een tweede mogelijkheid, die ook bestaat... en die weer als wordt gebruikt, dat is de vaste Kamercommissie... of een vaste Kamercommissie vertrouwelijk in te lichten. Kijk, en dat was natuurlijk een... Dat had hij moeten doen, zegt u? Nou, dat, dat zeg ik niet, maar die, die, die mogelijkheid die bestond, dat is een praktijk. En wij hebben juist in, in de commissie dessens gezegd... dat is misschien toch beter dat je dat niet doet. Want dan snoer je dus de Kamerleden de mond precies voor het punt waarover het gaat. Dus stel dat nou eh, minister Plasterk in de Vaste Kamercommissie eh, had gezegd... Luister even, ik heb mij vergist, maar ik moet iets zeggen over de werkwijze daarmee. Dat wil ik u vertrouwelijk over inlichten. Er zit een randje aan werkwijze van de diensten. Dan had de Vaste Kamercommissie, de Openbare Vaste Kamercommissie, daarover niet meer mogen praten. Dus ook niet over de waarheid die naar buiten was gekomen. Ja, dan word je zelf ingevangen. Dat is ook wel ingewikkeld hoor. Ja, dat is het. Nog even, welke vraag wilt u nog antwoord krijgen? Toch wellicht over de vraag van hoe dat nou in 4 februari is toegegaan. Er is een soort idee ontwikkeld van een tweede toetsmoment... Eh, dat de zaken er anders voor lagen op 22 november dan op 4 februari. En dat er een groter kwaad eh, afgewend zou zijn... door op 4 februari dan toch maar... Uh, wereldkundig te maken dat nieuws... dat het er anders uh, uh, bij lag dan aanvankelijk werd vermoed. Ja, maar dat had toch te maken met een rechtszaak? Burgers tegen Plasterk? Uh, ja, dat had het zeker mee te maken. Uh, en en ja, dat is een ingewikkelde constructie, ja. uh, om het zo maar eens te zeggen. Uh, waar, waarom daar uh, toen iets anders moest worden uh, meegedeeld. Uh, maar ik ben toch wel benieuwd uh, hoe, hoe de Kamer uh, dat zal beoordelen. Ja. Uh, dus uh, beoordelen hoe. Uh, de Kamer is ingelicht uiteindelijk na 22 november... En hoe dus uh, die andere afweging is gemaakt op 4 februari. Oké, okay, nou misschien dat u daar nog antwoord op krijgt. Uh, Wilma, uh, hoe gaat het, uh, ja, wat denk je, hoe gaat het verder? Je komt nog even terug om kort, uh, het eind van de uitzending, ja, denk ik. Uh. Ja, ja, want om kwart voor twaalf gaat het debat weer verder... en dan zullen we horen wat de politieke conclusies zijn van de fracties. Uh, het gerucht ging wel dat er partijen aan het nadenken zijn... over een motie van wantrouwen of een motie van afkeuring. Uh, de vraag is natuurlijk ook wel een beetje... of uh, de toonhoogte veranderd kan worden, want de afgelopen dagen hebben de SP, het CDA, de PVV ook een behoorlijk hoge toon gekozen. En de vraag is, hebben zij vanavond in het antwoord van minister Plasterk... aanleiding gezien om die toon wat te matigen? Dat horen we vanaf kwart voor twaalf. Ik ben benieuwd. Dank u wel, Wim Voormans. Dank u wel, Wilma. Tot zometeen. van Anita Baker, nummer uit 1986. In Homs worden sinds dit weekend mensen geëvacueerd... uit de belegerde stad. Remco Anders is journalist van de Volkskrant. Hij heeft vandaag geprobeerd om Homs te bereiken. Goedenavond, Remco. Goedenavond. Ja, waar ben je nu? Uh, ik sta in het hotel dat dient als uh, VN-hoofdkwartier in Homs. Uh, en de afgelopen dag... Uh, uh, Gekeken naar de founder pogingen om uh, mensen uit de Oude Stad van Homs te evacueren. Ja, en hoe ben je daar gekomen onder begeleiding van uh, Assad uh, troepen? Ja, nou, niet onder begeleiding van troepen. De weg naar Homs is uh, de afgelopen drie weken weer middels meer veilig. En uh, ik moet reizen met een, uh, een minder van de overheid. Maar die uh, onttrekt zich regelmatig aan gesprekken gelukkig. Dus dat, uh, dat maakt voor mij het werk een stuk makkelijker. Ja, hoe was de weg daar naartoe? Nou, uh, ik heb, dit, uh, ik heb dit, deze weg al heel lang niet meer gezien... maar zodra we de maskers uitreden... heb je links en rechts volledige dorpen... die echt helemaal in puin geschoten zijn. En helemaal in puin bedoel ik dus echt dat je naar woontorens kijkt... die geblaken en afgebrokkeld zijn. En daaromheen de karkassen van vrachtwagens... en uh, daarnaast uh, de, de, de, de, de, de platte pannenkoeken van gebouwen van drie verdiepingen. Gewoon helemaal hm. weg. Hm. Zijn er vandaag eigenlijk nog mensen uit Homs geëvacueerd? Nee, niet één. Vandaag uh, uh, was er wel een groep mensen uh, op weg aan het begin van de middag om uh, zich aan te melden voor evacuatie. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt, omdat het daar vooral ging om ouderen en zieken. En um, gisteren zijn mensen, of afgelopen dagen, zijn mensen geëvacueerd via een tunnelsysteem. Deze mensen, de ouderen en zieken, konden het niet doen. Ze hebben een andere route geprobeerd. Dat was te gevaarlijk, er werd geschoten. En toen zijn ze omgekeerd. Ja. En de Homs lag er dus uh, ja, totaal plat gebombardeerd bij. Hoe moet ik me dat voorstellen? Nee, dat waren een aantal dorpen buiten Damascus. Homs zelf is deels platgebombardeerd en deels gewoon uh, open. Daar lopen mensen op straat en dan zijn er zijn wat winkeltjes open. Eigenlijk, het is een burgeroorlog, dus het ene stadsdeel is weg tegen het andere stadsdeel. Uh, ja, en dat is heel bizar natuurlijk. Uh, dat zie je in Aleppo bijvoorbeeld ook. Een deel van Aleppo is um, uh, in handen van de overheid en uh, functioneert nog niet meer. Een ander deel van Aleppo is gereduceerd op Rotterdam van de Tweede Wereldoorlog. En ja. dat is in Homs ook zo. Ja, vervreemdend lijkt me dat. Ja, dat is heel bizar. Ja, ja. Ja, je rijdt tien minuten verderop en dan uh, ligt alles in puin. Ja. Uh, er waren berichten van beschietingen op hulpverleners. Wat weet jij daarvan? Dat is de, af, de afgelopen dagen gebeurd. Ja, en hier haalt zich heel op de over wie daar precies schuldig aan is. Um, in het weekend zijn er, is een konvooi van de Vernes aangevallen met mortier- en geweervuur. De, daarbij is één iemand een heel licht gewond geraakt. Het maar aan zijn lip, dat begrijp ik vandaag. Maar er zijn wel vier inwoners van de oude stad van Homs op het leven gekomen. En een dag later zijn er volgens onbevestigde berichten nog een keer zes mensen om het leven gekomen. Ja, ja en de grote aanvraag is wie doet dat schieten? De rebellen zeggen de regering, de regering zegt de rebellen. Ja, het is mij volstrekt onduidelijk. Uh, uh, en dat geldt voor de meeste mensen hier ook. Maar dat er geschoten wordt, ook tijdens die wapenstilstand, dat is wel duidelijk. Ja. Voel jij je wel veilig? Ja, ik voel me hier wel veilig. Ja. Ik, ik zit nu op de meest veilige plek van Homs. Ja. Een hotel waar uh, zes rijen betonblokken voor staan. En uh, een half uh, zijn militair voor de deur. En dan zitten de lokale gouverneur en de VN mensen Maar als je naar buiten gaat en je rijdt uh, naar de wijken... waar uh, die grenzen aan de oude stad, de oude stad zelf, kom je niet in. Ja, dan hoor je dus weer de knallen van scherpschutters die op daken liggen... En, uh, maar nou, voor een oorlogsgebied is het hier, um, is het hier vrij rustig. Ja. Uh, maar ik... Overdag is er wapenstilstand. S'avonds, uh, s'nachts worden er neergeschoten. Hoe lastig is het om daar nu als journalist te werken? Nou ja, moeilijk. Je moet uh, sowieso toestemming krijgen vanuit Damascus... om alles te doen wat je buiten Damascus wilt doen. En als je het uiteindelijk hebt, halverwege de ochtend... dan moet je langs een weg die pas drie weken veilig is... waar scherpschutters liggen op bepaalde gedeeltes. En homes zelf zijn sommige wijken waar mensen op straat lopen... en andere wijken die volledig kapotgeschoten zijn. En um, ja, daar moet je erg op je hoede zijn. Je ziet ook militairen die daar uh, uh, checkpoints uh, bemannen. Die hebben ook zich verscheld achter betonnen muren. Dus je moet uh, snel rijden, niet te lang op dezelfde plek blijven. En uh, heel voorzichtig zijn. En heb je dan iemand daar die je helpt? Ja, ik heb een, een door de overheid goedgekeurde fixer bij me, um, die zou moeten helpen. Maar daar komt niet zo gek veel, uh, veel verder mee. Nee. Die uh, <laughs> zorgt er vooral voor dat ik dingen mis. Maar we doen ons best. Ja. Ik uh, begreep dat er ook uh, mannen Homs uh, mochten verlaten. Uh, kunnen dat dan ook uh, militanten zijn? Nou, dat is, uh, de afspraak is dat kinderen, ouderen en uh, vrouwen de stad mogen verlaten. Mannen doen het meer, of meer op eigen risico. Uh, mannen tussen de 16 en de 54 worden meteen uh, ontvangen... in de woorden van officials hier in een, uh, in een uh, daarvoor ingerichte verlaten school... En daar wordt gekeken of ze banden hebben met de rebellen of mogelijk gezocht worden. Als dat zo is, dan worden ze langer vastgehouden. En zo niet, dan worden ze vrijgelaten. Ja. En op dit moment zijn er 224 mannen die daar zitten. Maar ook de, het hoofd van de... De VN-Mensenrechtencommissie heeft vandaag daar grote zorgen over uitgesproken. Maar het hoofd van VN-operaties in Syrië, die ik eerder vanavond gesproken heb... die zegt dat zij medewerkers daar aanwezig zijn... en dat straks medewerkers van de partnerorganisatie aanwezig zijn... en dat zij niet de indruk hebben dat daar... Um, dat daar mensen worden mishandeld. Mm. Dus um, ja, het is de volk voor. En uh, medicijnen en voedsel, worden die nog uh, daar naartoe gebracht? Vandaag dus ook niet, nee. nee. De afgelopen dagen wel. Er nee. uh, gaan een paar vrachtwagens naar binnen. Kijk, uh, het is ook niet... De WM-man de, de, de die deze operatie leidt... wil het niet hebben over een evacuatie. Hij zegt, de mensen die weg willen, die halen wij weg. De mensen die willen blijven, die proberen wij voedselhulp te geven. En uh, uiteindelijk is het natuurlijk wel de bedoeling... dat mensen weer terug gaan naar hun huizen... Um, ja, maar... maar ja, zo moeilijk als het is om mensen naar buiten te brengen... is het ook om voedsel en medicijnen naar binnen te brengen. Dus dat wordt een beetje per dag bekeken. Ja, maar goed, jij zei dus morgen gaan de evacuaties waarschijnlijk wel door... want er zijn ook nog drie extra staakt het vuurdagen afgesproken, toch? Ja, maar die uh, gingen gisteren al in. Oh. Dus dat, zijn, uh, dat is vandaag, gisteren en morgen... Maar ik, euh, ik sprak van die VN-man, dat is het hoofd euh, humanitaire operaties in Syrië, die hier nu de plek is om deze boel euh, te leiden. Die had er vrij veel vertrouwen in dat ook dit staakt het vuur wel verlengd zal worden. Dus dat, euh, daar horen we waarschijnlijk morgen meer van. Ja. Hoe lang blijf jij er nog? Ik euh, blijf in ieder geval morgen nog. En dan kijk ik even hoe, euh, hoe de ontwikkelingen zijn geweest. En wanneer staat je eerste stuk in de Volkskrant? Morgenochtend. Morgenochtend. Oké, okay. gaan we lezen. Dankjewel, Remco Anders in Hombes. Bedankt. Voor het eerst hebben de Amerikaanse FBI en Italiaanse politie samengewerkt. En 26 leden van de Italiaanse maffiaan Drangheta opgepakt. Zowel in New York als in Italië. Rob Zoutberg, goedenavond. Goedenavond. Ja, je zit in Italië. Dus de tentakels van die Drangheta die reiken tot in Amerika... Ja, en als je de, de, de politie mag geloven, dan reiken ze zelfs nog veel verder dan dat. Want men zegt, de tentakels lopen inderdaad van Italië naar de VS... en vanuit de VS naar Canada, naar Midden- en naar Zuid-Amerika. Het is wel duidelijk dat die drangetta... Een, ja, gewoon op dit moment een van de allergrootste misdaadorganisaties ter wereld is geworden. Ja, die Drangheta is uit uh, Calabria, Zuid-Italië. Uh, zuid Puntje van de laars, ja. ja. Uh, de samenwerking tussen die landen en nu, Amerika en Italië... hebben samengewerkt om, om de spul op te pakken. Dat is uniek. Je zou toch denken, dat doen ze al heel lang? Ja, je zou denken. Maar het, het, is, het feit dat men nu samen deze, deze arrestatiegolf heeft gedaan... zeven in New York, rest hier in Italië... Dat het feit dat ze dat voor het eerst samen hebben gedaan... dat haalt hier de kranten. Want dat er mensen van de daar worden opgepakt... dat is bijna uh, dagelijkse kost hier zo langzamerhand. Want er worden gewoon heel veel mensen opgepakt. De organisatie is groot. Er worden veel mensen opgepakt. Maar dat er samen wordt gewerkt tussen politiediensten... dat is hier het grote nieuws. Let wel... Er was al enige samenwerking natuurlijk in het verleden... als het ook ging om die Cosa Nostra, de maffia uit Sicilië. Maar die is heel erg verzwakt. En nu richtte dus de aandacht zich op die Drangheta. En ja, goed, er wordt nu voor het eerst echt samengewerkt. Dat is het grote ja. nieuws hier. Ik las dat uh, drangetta betekent goede mannen. Ja. Agathos en uh. Andros, ja, toch? Nou, dat uh, is dus uh, een beetje een cynische naam dan voor deze uh, lui ja, dat is een naam die van oorsprong uit het Grieks... het, het genootschap van moedige mannen. Ja. De moedige mannen die via bloedbanden met elkaar verbonden zijn. De broer van de neef, van de zwager, van de, van de vader. Ja. Um, en dat maakt de organisatie ook in, on, snel ongrijpbaar. Want de, de, de rijen zijn gewoon gesloten. Het is heel moeilijk om daarin te komen. Ja, dus uh, zou je zeggen, dit is een slag voor ze? Of is het een veelkoppig monster waar je dan een kop afhakt... en er groeien er weer zes aan? Nou, een deukje. Een deukje, deukje is erin er geslagen. Let wel. Hey, kijk, één ding moeten we natuurlijk in, in, in het hele denken over de maffia en over deze dranken daar bedenken. Als wij denken over maffia, dan denken we toch altijd aan een beeld wat we kennen uit speelfilms. Wat we kennen uit de Godfather. Mannen met gleufhoeden met, met mitrailleurs in de auto's die, die rondreizen. En dat beeld ja, moet, je, moet je loslaten. Je hebt het over Inmiddels de machtigste, een van de machtigste misdaadorganisaties ter wereld. Met een jaaromzet van 40 miljard. Dan heb je niet alleen over drugs, maar ook over wapenhandel, over witwassen. Het is gewoon een hele machtige uh, organisatie. Heel moeilijk ook om een grip om te krijgen. En ook echt heel erg groot. Yeah. Ik heb aan de telefoon ook journalist Stan de Jong. Dag meneer de Jong. Goedenavond. Ja, u schreef in 2010 het boek Italiaanse maffia in Nederland. Nou, u hoorde het beeld dat uh, Rob Zoutberg schetste. Welke rol speelt Nederland in dit geheel? Nou, Nederland is een bekende uh, vluchtplaats voor uh, mafiosi. Uh, dat heeft te maken met, uh, met onze strategische ligging in Europa. Met uh, het feit dat we hier een grote luchthaven hebben, dat we hier de grootste haven in, uh, in de wereld hebben, Rotterdam. Het is een goede infrastructuur. daarnaast staan we bekend om ons liberale drugsklimaat. En uh, Mafiosi, dat hebben wij in ons boek uh, aangetoond... Uh, verblijven hier graag. Ze duiken hieronder. Ze, ze beschouwen het als een land van melk en honing. Uh, en ze voelen zich uh, redelijk onopgemerkt. Hoewel ik wel moet zeggen dat het de laatste tijd... Toch wel wat meer aandacht voor het, uh, voor het probleem is. Ja, uh, Rob, uh, in Italië vinden ze dat uh, Nederland veel te lax is, hè? begrijp ik. Ja. En dat is dat we hebben natuurlijk vaker in nieuwsuitzendingen in Nederland. Ook de openbaar aanklager uit Calabrië gehoord, Nicola Gratteri. Die is op dit moment in de VS en die kwam, was vandaag ook live hier op de Italiaanse televisie. En tot mijn verbazing, want het ging ook over samenwerking tussen politiediensten. Eigenlijk zonder dat er naar gevraagd werd, haalde hij ineens Nederland aan. Haalde hij ineens België aan. Als voorbeelden van landen waar maar niet wordt ingezien hoe groot het probleem van de drankata is. En, en opnieuw herhaalde die Gratteri. Dan moet daar veel. Veel meer gebeuren om, om die lui aan te pakken. En het gebeurt maar net. Ja. Is die kritiek terecht, uh, Stan de Jong? Die kritiek was zeer terecht. Men, men was zeer langmoedig. Men wist ook eigenlijk niet zoveel... van die maffia uh, af. Zeker niet van de 'ndrangheta uh, Die uitgegroeid is eigenlijk... in de schaduw van de Cosa Nostra... tot uh, de machtigste organisatie. Maar ik moet toch zeggen... advocaat van de duivel spelend... dat er toch wel wat uh, veranderd is. Bijvoorbeeld in 2011... Is er, een, is er een heel rapport verschenen van het uh, KOPD, dat is uh, het, het Korpslandelijke politiediensten. Die hebben onderzoek verricht naar de en de, de positie daarvan in Nederland. Nou, dat is een beetje gestimuleerd door journalisten die ermee bezig waren en, en, en met onthullingen kwamen. Maar toch, uh, dat was toch een stap in de goede richting. Uh, men, men constateerde inderdaad dat er een aantal cellen in Nederland actief is. Dat er een gevaar bestaat voor corruptie, voor de uh, infiltratie van. van, van He, van, van, van onderwereld naar bovenwereld. Uh, en dat geeft toch wel aan dat, dat Nederland het wel iets serieuzer neemt dan het in het verleden heeft gedaan. Ja, maar er worden toch af en toe ook wel mensen opgepakt op een fletje in Nieuwe nou ja, dat, dat, dat is een tweede voorbeeld. He, dus, dus zeg maar waar in Amerika kennelijk iedereen achtersteboven staat. Dat er, uh, dat er een samenwerkingsverband is. In, in, uh, in Nederland wordt, uh, worden de mensen inderdaad in de sneekbag in Nieuwe Gein, uh, Francesco Nerta. Ja. Opgepakt. Maar al eerder is bijvoorbeeld de killer van Duisburg... dat was, een, uh, was ook een zeer befaamde uh, figuur... die zat ondergedoken in, in, in Diemen. En in ons boek hebben we er nog een stuk of twintig... hebben we er, weten achterhalen... die ook zijn opgepakt door de Nederlandse justitie. Dus ja, het is niet zo dat er helemaal niets gebeurt. Maar ja, het kan natuurlijk altijd beter. Het kan meer. Dus uh, Rob, jij snapt wel dat de Italianen... toch nog wel meer van Nederland verwachten. Ook al gebeurt er dus volgens Stande jong Heus wel het een en ander. Ja, nou, zij vinden dat het veel te weinig is. Ja. En bij, jij noemt dat voorbeeld hè, van nieuwe geinwoorden diemen. Er zijn ook mensen in Zeewolde opgepakt. Dat zijn en allemaal plekken dat we dan ons achter ons hoofd uh, achterhoofd krabben en denken van hé, hé, in nieuwe gein ja. of, uh, of in Zeewolde. Maar juist daar ja. zitten ze. Juist daar zitten die mensen. Want die mensen willen het liefst zo onopgemerkt hun handel uh, drijven. Maar dat ze inmiddels oppermachtig zijn in de haven van Rotterdam, dat is ook het geval. En dat zijn diezelfde onopvallende mensen die onze buurmannen kunnen zijn in, uh, in Diemen of in Nieuwegein. En juist in, in zo'n vleetje. Oké, okay, ik dank jullie uh, allebei. Gerustig ben ik er niet op geworden. En Rob Zoutburg <laughs> en, en Stan de Jong, dank jullie. Ja. Hoi. Graag ja, gedaan. understand.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 So speak out loud of the things you are proud of. And if you love this coast, then keep it clean as it holds. Cause the way that it shines may just dwindle with time. with the changes it will confront. So you know some people, they just won't understand. No, they just won't understand these things. Thank you for your message, but I don't understand. just won't understand these things. Choice you make, you may help someone's day. Well, I know you are strong. May your journey be long, and now I wish you the best of luck. Well, I know you are strong. May your journey be long, and now I wish you the best of luck. Xavier Red was dit met het nummer Messages. De goede dood luidt de oratie die Susanne van der Vathorst overmorgen zal uitspreken. Uh, Vathorst is bijzonder hoogleraar kwaliteit van de laatste levensfase... en van sterven aan de Universiteit van Amsterdam. En haar oratie is ook nog eens de aftrap van de week van de euthanasie. Zie je bij mij in de studio, hartelijk welkom. Hallo. Ja, de goede dood. Uh, ja, wat is dat volgens u, de goede dood? De goede dood kan eigenlijk twee dingen betekenen. Voor veel mensen betekent de goede dood goed sterven. Dus een, hè, een, een goede manier van doodgaan. Um, en voor sommige mensen betekent de goede dood ook... Um, een goed alternatief voor het leven. Omdat het leven zo naar is geworden... dat de dood er eigenlijk beter bij afsteekt. Ja. En een, een goede dood is ook een dood waar je zelf een beslissing over kan nemen. Of, of niet de arts? Nou, dat weet ik niet. Als je letterlijk vertaalt naar euthanasie... wel, he. Ja. Uh, dat is natuurlijk de goede dood. Maar da daar gaat het altijd over. Dat je zelf een beslissing neemt. Maar voor sommige mensen is de goede dood misschien ook wel een dood... waar je helemaal niet een beslissing over neemt. Er zijn mensen die een plotselinge dood... een hele mooie dood vinden. Ja, Is er vaak een uh, uh, uh, discrepantie tussen wat een arts vindt... en wat een, uh, een patiënt wil... Nou, ik weet niet, ik kan niet zeggen hoe vaak dat is, maar het gebeurt wel. Er zitten discrepanties tussen wat artsen willen en wat patiënten uh, willen. Ja. We weten dat er veel vaker gevraagd wordt om euthanasie dan het uitgevoerd wordt. Um, daar zitten natuurlijk gevallen tussen van patiënten die al overlijden voordat het uh, kan uitgevoerd worden. Uh -huh. Of mensen die hun verzoek weer intrekken. Maar er zitten ook een heleboel gevallen tussen van mensen die geen gehoor vinden bij hun arts... Uh -huh. Um, Omdat ja, de arts. Dus dan... Ja, en uh, kunt u daar een voorbeeld van geven? Dat... Nou, dat bijvoorbeeld een dokter die vindt dat je um, het eerst nog maar een conflict. wat je hebt, bijvoorbeeld met een, uh, een zus. dat je dat moet uitpraten. voordat je um, klaar bent om um, uh, dood te gaan. Want de arts heeft daar een idee bij dat mm -hmm. alles netjes afgerond is. alle laatste eindjes aan elkaar ja. geknoopt. En patiënten hebben daar niet altijd behoefte aan. Ja, of dat je eerst uh, ja, nog, nog verder moet zijn in je psychische proces of zo? Kan ook. Dat ja. ze vinden dat je je rouwproces nog niet hebt afgerond. Ja. Of nog te boos bent, heb ja. ik een keer een dokter horen zeggen. Oh. Die meneer was nog te boos. En wat vindt u daarvan? Ja, ik vind dat je heel voorzichtig moet zijn in... Um, weten wat voor andere mensen belangrijk is. Wat voor een dokter belangrijk is... wat zijn of haar ideale manier is van doodgaan... hoeft dat natuurlijk voor de patiënt niet zo te zijn. Ja. In, in Nederland hebben we sinds 2002 de wet... toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding. Is dat een goede wet? Nou, ik denk als je. Uh, vergeleken met niks is het heel veel ja, beter. Uh, okay, maar, vergeleken ja. met een de, met de heleboel andere regelingen die er zijn in de wereld, is het ook echt wel heel veel beter. Mm. Uh, er zitten wel wat knelpunten nog in de wet. Eén daarvan is. Ja, um, het, blijft, het is um, geen verplichting voor de arts om gehoor okay. te geven aan het verzoek van de patiënt. Dat betekent dat je als patiënt afhankelijk bent van de bereidheid van je arts om in te gaan op jouw verzoek en dat de arts dus ook alle ruimte heeft om dat niet te doen. Daar oh, ja. kan je hem verder eigenlijk ook niks over verwijten... want je vraagt nogal veel... maar dat maakt wel dat het lastig is voor patiënten ja. om uh, gehoor te vinden. Dus je zou artsen eigenlijk nog bewuster moeten maken? Ja, ik weet niet of daar de oplossing in zit. Natuurlijk moet dat ook, want soms uh, denken artsen... dat iets niet mag uh, voorkomen onterecht. Bijvoorbeeld denken ze dat er altijd een schriftelijke wilsverklaring moet zijn... Dat is niet zo. Dus daar zou dat dan nog kunnen helpen. Nee. Maar uh, misschien moeten we uh, wel toe naar een model. Hè? Dat wordt door sommige mensen geopperd. Waarbij je niet uh, hulp van een arts krijgt per se. Omdat het te veel gevraagd is van een arts. Ja. Uh, morgen is er in het Belgische parlement een debat... He, over de verruiming van de euthanasie wetgeving. Euthanasie is daar tot nu toe voor minderjarigen verboden. Maar het voorstel is eigenlijk daar om die leeftijdsgrens volledig te schrappen... en ook euthanasie bij kinderen toe te staan. Mits een psycholoog of een psychiater hen wil ze bekwaam heeft gevonden. Wat, wat, wat denkt u als u dat leest... Nou, ik, ik, ik denk dat. Ben het dat... Eens? Ik ben het daar wel mee eens. In Nederland is de leeftijdsgrens al 12 jaar. In de praktijk zal handelingsbekwamen. Hè. Dat dus is de Belgische dus boven, term. boven 12 mag je het zelf beslissen, Kom, daar komt het op neer. Ja, tussen ouders... de 12 en de 16 moeten je ja. ouders dat wel ook goed vinden. Ja. Maar um, um, in principe is bij ons de leeftijdsgrens 12 jaar. Dus dat betekent dat um, dat, dat hier ook kan. Um, ik denk dat de Belgische wet ongeveer op hetzelfde uitkomt, hè? handelingsbekwaam. Zo me niks verbazen als ja, misschien dat een enkel kind van zeven... ze zeggen ernstig zieke kinderen rijpen snel. Ja, die heb ik ook gelezen, dat al ja. uh, zou kunnen vragen. Handelingsbekwaam zou kunnen zijn hierover. Ja. Nou goed Die ruimte hebben we nu in Nederland niet, hè, onder nee. de twaalf. Want hoe gaat het dan als je onder de twaalf bent? Nu in Nederland? Ja. ja, dat is echt het grijze gebied. Daar is de euthanasiewet is daar niet van toepassing. En er is wel een regeling voor hele kleintjes, tot één jaar. En maar tussen, maar die, en tussen de 1 en de 12 zit een gat um, eigenlijk op dit gebied. Daar zou misschien ook iets moeten gebeuren dan. Ja, daar zou iets moeten gebeuren. Dus je zou, er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Of je trekt die leeftijdsgrens van 12 naar beneden voor de euthanasiewet. Ja. Dat is een beetje lastig, want uh, een tweejarige is natuurlijk nooit handelingsbekwaam. Nee. Of je zegt, we rekken de regeling van eenjarige op naar 12... Um, en dus die commissie die nu adviseert over de tot eenjarige... moet ook gaan adviseren over de tot twaalfjarigen. Ja. Maar over deze dingen gaat u het niet hebben in uw oratie? Over deze dingen, over de nee. kinderen, ga ik het niet hebben in mijn nee, oratie. Nee, maar goed, dat is natuurlijk wel iets... Nou, u zegt, daar zit een gat, dus dat is wel iets... waar nog eens goed over nagedacht zou moeten worden. Ja. Het is een uh, lastig gebied natuurlijk, hè? want ja, wanneer is een, wil, een, een kind wilsbekwaam... Nou ja, daar hebben ze dan die psycholoog en die psychiater voor in België. Precies. Om dat vast te stellen? Ja. Goed, nog eventjes een ander punt. Gisteravond werd bekend dat minister van Staat Els Bosch dood is gevonden. De doodsoorzaak moet nog worden onderzocht, maar haar belang voor de euthanasiewetgeving was enorm geweest. Hè? Heel erg groot, voor zowel de euthanasiewetgeving als voor uh, een impuls voor de hele palliatieve zorg. Ja. Want zij heeft dat echt als een soort flankerend beleid toen ingesteld. Hè? Dat er ook meer aandacht kwam voor de palliatieve zorg in Nederland. Dus dat is uh, samengegaan. En daar zijn de afgelopen jaren in Nederland hele grote stappen ingezet. Hebt u haar wel eens gesproken? Ja, ik heb haar wel eens gesproken. En ook over deze, de, deze, de kwesties die, die, die, nou, die uw vak nee. betreffen? Ja, wel over kwesties. Ja. die maar, Want het was altijd in professionele hoedanigheid ja. dat we elkaar troffen. Uh, niet specifiek over euthanasie gesproken. Dus u weet niet of zij bijvoorbeeld ook een voorstander van was geweest om die, die wetgeving wat te verruimen. Ja, dat was ze. Ja, dat was ze zeker. Dat was ze zeker. Z zij, zij is uh, ook altijd. Nou ja, misschien niet om. als je het hebt over minderjarigen verruimen. Um, ze was er zeker voor om de ruimte die de wet biedt ook te gebruiken. Want ja. ook daar, he, zij was een voorstander van bijvoorbeeld... Uitensie bij dementie, dat is geen geheim. Nee. Daar, daar uh, vond ze dat de ruimte die de wet biedt ook genomen moest worden. En daar um, um, was toch ook dat incident over klaar met leven. Ja. Waar zij ook duidelijk heeft gezegd dat zij vond... dat de wet daar wel ook voor bedoeld was. Ja. Goed, een uh, bijzondere vrouw. Dat is uh, Absoluut. treurig dat ze zo... Uh, ja. Het stond nog midden in het leven. Ja, ja. volgens mij wel. Ja. Goed, ik, ik dank u hartelijk. Ik wens u heel veel succes overmorgen ja, bij, de, bij de oratie. Die week van de euthanasie, is dat ook de bedoeling om mensen bewuster te maken? Zeker weten, ja. want uh, er zijn nog veel misverstanden. Er is nog veel gebrek aan kennis over. Ja. En uh, er moet echt heel veel nog verzet worden. Oké, okay, aan u zal het niet liggen. Ik Goed. doe mijn best. Ja, dank u wel. Ik ga op het eind van de uitzending nog even naar Wilma Borgman in Den Haag. U weet, er is van alles aan de hand. Dag Wilma, heb je nog nieuws? Hey Mieke. Nou, ik uh, moet je nog even wat langer in spanning houden. Want uh, Kamervoorzitter van Miltenburg... die heeft net uh, de schorsing van het debat met een kwartier verlengd. Het zou een kwart voor twaalf uur beginnen. Maar dat is dus nu um, vandaag naar middernacht. Ja, hey, Wat jammer nou. Nou ja, iemand gafte net, minister Plasterk... is in ieder geval vandaag nog minister. Um, het vra de vraag is natuurlijk welke uh, inzet de oppositie... zo meteen kiest om twaalf uur als het weer verder gaat. De uh, CDA, SGP, D66, de PVV en ook de SP hebben net overleg gehad uh, op de kamer van uh, Sibrand Buma. En uh, zometeen zal moeten blijken wat dat heeft opgeleverd. Komt er een motie van afkeuring en door wie wordt die dan precies gesteund? Is dat ook de meewerkende oppositie of alleen uh, de SP, de PVV en het CDA? Um, de ministers uh, zitten weer in Fakka. misschien um, in Hennis, Ronald Plasterk, maar nog niet alle Kamerleden zijn, hoewel ik nu wel um, Alexander Pechtold en Bram van Ooyek zie staan. Nou ja, zo Meteen om 12 uur begint de tweede termijn. Uh, misschien komt er daarna nog een termijn. Jeetje. Misschien zelfs wel met fractievoorzitters. Kortom, uh, Mieke, het is hier nog lang niet afgelopen. Nee, dus jij bent daar nog wel even bezig. Ik ben er nog even bezig. Oh, oh. Blijf het volgen op Radio 1, zou ik zeggen. Ja, nou, dat moet u zeker doen. Hé, hey, dank uh, Wilma, voor het <laughs> feit dat je de hele nacht aan het werk bent. Goed, uh, we zijn aan het eind gekomen. Uh, morgen zit hier uh, Rob Trip. Ik wens u nog een hele goede nacht. Ach,